Hier in een met het NOS Journaal. Het inzamelen van grote hoeveelheden data van burgers door de landmacht... leidde tot een hevige interne strijd bij defensie. Dat meldt NRC op basis van honderden documenten die de krant kreeg... met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Een jaar geleden bleek uit onderzoek van NRC dat de Nederlandse krijgsmacht... sinds het begin van de coronapandemie zonder mandaat en op grote schaal... inlichtingen over burgers inzamelde. Eind november legde toenmalig minister Bijlenveld het zogenoemde Land Information Maneuver Center stil. Al maanden leefden er grote zorgen bij Defensie over die eenheid, maar de top van de krijgsmacht zette toch door. De jarenlange stijging van het aantal daklozen in Nederland is tot stilstand gekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin dit jaar telde het CBS 32.000 daklozen, 4.000 minder dan een jaar eerder. Ook vorig jaar was er al een daling van enkele duizenden daklozen vastgesteld. Vooral het aandeel daklozen jonger dan 27 is gedaald. Het hoogste aantal daklozen werd in 2018 gemeten. Toen waren er ruim 39.000 mensen die op straat leefden. Meer dan 100 wereldleiders hebben op de Klimaattop in Van Glasgow toegezegd... om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen... Daarmee is de eerste grote belofte van de klimaat op een feit. Voor het tegengaan van ontbossing wordt zo'n 16,5 miljard euro vrijgemaakt. Het geld wordt gebruikt om beschadigde stukken bos te herstellen en natuurbranden te bestrijden. In de ruim 100 landen bevindt zich zo'n 85 van alle bossen in de wereld. Het weer... Er zijn opklaringen en het is een graad of zes. Later vandaag in het westen en zuiden bewolking en wat regen. Het wordt 10 of 11 graden. De dagen daarna rustig herfst weer met regelmatig zon. In de nachten wordt het fris. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. Avond, zomaar een genie in het land. Na een week hard werken aan de stoelen aan de kant. Tijd om te ontspannen met een biertje in je hand. Tot in de laatste uurtjes haal de klok maar aan de wand. Ja, wij gaan.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 We zijn niet meer te remmen, we laten ons.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 Yeah, I feel fine What about you? I bet you've been crying I bet you've been going around time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 The right oh. melody yeah. to make. I took our love for granted You never left me wanting more But you never recognized me, babe I don't live here anymore